Met het het Nationaal Historisch Museum, dat al meer dan 15 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft verzameld. Het begon met de kosten die gemeente maakte in de strijd om het museum binnen te halen. Daarna ging het Nationaal Historisch Museum in september 2008 officieel als organisatie van start met een oprichtingssubsidie van 6 ton. Daarna was er jaarlijks opnieuw een subsidie van het Rijk. Het museum komt er niet en een deel van de taken moet door het Openluchtmuseum in Arnhem worden overgenomen. Mediamagnaat Rupert Murdoch is in Engeland aangekomen op de dag dat het zondagsblad News of the World voor de laatste keer verschijnt. De krant is in opspraak gekomen wegens afluisterpraktijken. Dat leidde in Engeland tot de nationale wel. Murdoch besloot de krant na 168 jaar op te heffen. Aangenomen wordt dat hij met dit gebaar de overname van B-Sky -B, de moedermaatschappij van Sky News, wil veiligstellen. In het Brabantse Graven hebben twee tienermeiden een blinde man van 76 met geweld overvallen. Hij werd op straat aangesproken door de twee. Eerst vroegen ze de weg, maar al gauw pakten ze hem vast en probeerden zijn tas met geweld af te pakken. Bij de beroving werd een brandende sigarettenpeuk in het gezicht van de blinde man uitgedrukt. De politie zegt dat de verdachten 15 of 16 jaar oud zijn. Op de Russische rivier de Wolga is een cruiseschip en 173 opvarenden gezonken. Een vrouw is verdronken, 84 mensen zijn gered en de anderen worden vermist. Eerder vanmiddag was meegedeeld dat bijna alle opvarenden waren gered. De oorzaak van het ongeluk met het schip Bulgaria is onbekend. In Afghanistan zijn bijna alle Nederlandse militairen en agenten aangekomen voor de politietrainingsmissie in Kunduz. Vandaag kwamen de laatste militairen aan, zo heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. In totaal zijn er 545 mensen uitgezonden. Duitse eenheden in het gebied zorgen voor bescherming. De Nederlanders gaan Afghaanse agenten trainen en opleiden. De missie duurt drie jaar. Het weer vanavond droog en flinke opklaringen, morgen volop zon. Het wordt dan 20 graden aan zee. En in Limburg kan het plaatselijk 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Je lekker uit en zie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 Dit is Edwin Gerritsen van de AW. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet. Tussen knooppunt Ketelplein en de Benelux-tunnel staat drie kilometer file. In rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. En Changing Man. Goedemiddag, Entertainment for You, zaterdag 9 juli 2011, het is 8 over 5. Goedemiddag, dus en uh, welkom bij ZFM Zandvoort. En wat een lekkere dag is het vandaag. Zonnetje schijnt, het is hartstikke gezellig in het dorp. Roy heeft een uh, drukke dag achter de rug, daarom is hij er helaas deze uitzending niet bij. We gaan hem straks wel even bellen. En uh, daarom heb ik Aldo uitgenodigd, Aldo. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe was jouw week, jongen? Druk. Druk, vertel. Veel uh, gewerkt. Veel gewerkt? Ja. Heb je nog een bouwfok dan? Nee, dat is uh, augustus pas, hè, bouwfok. Nou, bouwfok. Ja, is het zo? Ja. ja. Oké. Okay. Mijn, mijn week rustig. Ik heb wel één, ding, één ding, leuk ding meegemaakt eigenlijk. Ik ben uh, naar Tour de Jour geweest, dat programma. Okay, ja, ik heb het gezien op tv. Heb je mij gezien op ja, tv? Ja, ja. Het is een uh, nieuw programma op RTL 7, Tour de Jour. Een beetje geïnspireerd op VU Oranje, maar dan voor het wielrennen. Wilfried Gené, on uh, onder andere ja. Gert Jacobs, oud wielrenner zit erin, En het uh, was hartstikke leuk. En uh, nou ja, we kwamen aan en uh, werden neergezet op onze stoelen in het publiek. En uh, op een gegeven moment begonnen ze het was echt een heel leuke uitzending En het is echt leuk om te zien hoe dat uh, in elkaar zit met dat camera en wat ze gaan doen in, het, uh, in, de, in, de, in de pauze natuurlijk. tijdens de ja. commercial break. Dat kunnen we allemaal niet zien hè. Want je hebt Danny Vera hè, die band. Die treedt daar op. Ja. En dat was uh, iets, ja het is echt te gek. Dus die zijn echt heel erg goed. Waar ik op heb gelachen is Dries Roelfink. Ja, ik heb het uh, stukje van gezien dat hij uh, op de en ik hoorde van jou dat het heel kort was. Of toch? Ja, Dries Roofink wordt uh, elke dag uitgenodigd om zijn Tour de France-single te, te, te, te zingen, eigenlijk. Heel erg, uh, ja, heel erg swingnummer. Ik hou eigenlijk niet van Dries Roefing. Maar dit nummer is best wel grappig. Dus ik denk, um, voordat ik naar het programma ging, Hij mag het hele nummer zingen. Nee hoor. Als de tv voorbij is. Hap, stoppen. Ik, ga, ik ben hem van het opzoeken. Oké, okay, ik heb Kijk. hem. Het nummer van uh, Dries Roefing. Die hij, dus, uh, die hij dus dan zingt. Tijdens dat programma. Tour de Shuret het nummer. Klein stukje. De tour de France die volg ik nu al vele jaren met een transistorradiootje op het strand. Ik weten, man. Ik de positie. Ja, laat met ik... teo koma aan mijn oor zo rolde ik de zomer door. Radiatour klonk toen al door het hele land. Ja hoor, daar gaan we! Daar ja, gaat Fris, de gaat Fris! Jan ja, Janse won ja, toen in Parijs. Die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneten en die kuiper en van Jomie zitten melk De ploeg van Post niet te verslaan Hadden de gele trui weer aan En Theo Komen zat weer achter op de motor de het te verslaan De Tour de, de, to de France De Tour de France De tijd van, de van mijn leven Nou, ik moet zeggen, best leuk nummer toch? Ja, alleen, En dat ja, zingt ja. hij dus Theo tot dit Maar ja, het nummer doet En dan is het voorbij en hij hè? Hij ja, playback die geluide, die, uh, die playback gewoon. Hartstikke leuk. Hey, wat gaan we doen in deze uitzending? We gaan uh, straks even bellen met de organisator van Two Generations. Ja, en we hebben in de studio... En te, uh, dat is dan echt een te gek feest voor jong en oud. En, heel leuk, we hebben in de studio de winnares van... Kuntverstein. hartstikke leuk, dat zometeen. En natuurlijk het tweede uur popstar Henry hier bij Entertainment View. Het is uh, elf over 5. goedemiddag. Hey yo. We won't play another song until we're damn good and ready. Okay, we're ready. Transmission. The Five, four, three, two, one. This is the FM Zone In jou Namige album Armen Open. Dus dit zijn nieuwe single Armen Open. In de studio. In de studio hebben wij een heel speciaal iemand, namelijk een groot winnaar. We hebben Brittany en dat is zij. zij is de winnaar van het Kuntfestijn 2011. Applaus. Brittany, goedemiddag! Goedemiddag! Hoe gaat het nu met je? Want je bent uh, net koud van het podium afgekomen. Hè? Nou, het gaat hartstikke goed met me. Nou, hartstikke goed. Hoe voel je nu? Want jij bent de winnaar geworden van het enige echte kunstverstijn. Nou, dat voelt natuurlijk hartstikke goed. Winnen is altijd leuk. Ja, tuurlijk. Had ik nou, het verwacht. Ja. Ja, ja, dat vind ik altijd een goede. Had je het verwacht. Um, je moet het nooit verwachten. Kijk, kijk, goed antwoord. Go <güls2> Waar kom je vandaan? Uit Wormerveer. En hoe ben, bij, uh, hoe ben je bij het kunstverstijn gekomen? Volgens mij stond het in de krant. En toen uh, heb ik een mailtje gestuurd. Heb je meteen, meteen opgegeven? Want ja. je zingt al langer, neem ik aan? Ja. Sinds, sinds hoe lang zie je al? Zesde volgens mij. En heb je al vaker optredens gedaan, ergens in Bournem veer bijvoorbeeld? Ja, ik heb bij Shop Swing opgetreden en ik heb uh, in een musical gespeeld. In musicals, oké. Okay. Ja. Oh, te gek. Oh. Hoe lang duurde het al dan? dan? Um, volgens mij uh, een anderhalf jaar heb ik in een musical gespeeld. Oké, okay, te gek. Ja. En uh, jij hebt twee nummers gezongen. Ja. I the ja. Tiger en uh, Pricetech. Ja. Hoezo hoe die nummers? Nou, gewoon dat vind ik leuk. Het, ja. het zijn wel stoere nummers. Ja, dat weet ik. Hè? Ja, en is dat je, welke nummers zie je eigenlijk nog meer? Uh, Release me van Agnes. Okay. Mama duel van Pixielots. Kijk. Je krijgt gewoon de kleren van uh... Danny de Munk? Ja. Yeah. Uh, one and Only. Danny de Munk had te gek zeg. <laughs> Leuk. En eh, uh, ja, nee, nou ja, gek, je hebt met. Uh, hoe, lang, hoe lang heb je gereden? Hoe lang was je er eigenlijk? Um... Weet je niet nee, ja. nee. Maakt het eigenlijk ook niet uit maar... ja? nou, is Het is de eerste keer dat je mee bent op de of, uh? Ja, dat is de eerste keer En uh, je ja, hebt vaker talentenjachten meegedaan? Ja Wel, en? Uitslagen? Uh, ik ben één keer tweede geworden Eén keer tweede. Eén ja. En voor de rest? Voor de rest, dat was mijn eerste talentenjacht nou, twee, uh... ja, tweede. ga ik tweede En nu ja. ben ik eerste ja. Als verse winnaar, wat zijn nu je plannen? Wil je nu verder gaan? Ben je van plan om uh, nog meer uh, optredens mee te gaan doen? Of met meer uh, talentenjachten? Nou, nu ga ik het even rustig aan doen, want ik uh, ben al volgens mij drie weken lang in het weekend niet thuis, omdat ik op tweede dezoen. Oh, oké. Okay. Oh. <laughs> vind je ouders vast leuk? Ja. ja. <laughs> nee, dat vind ik, ik nee. <laughs> En, uh, oké, okay, ja, vertel. Zien, ik, heb uh, je, ga je binnenkort... Wil, wil je eigenlijk een plaatje opnemen? Ja, dat zou ik heel erg graag willen. En heb je daar al plannen voor? Of um, je nee, laat het eigenlijk ik. over je heen komen en je wacht, uh, je wacht het gewoon even af? Ja, ik wacht het gewoon even af. Oké, okay, te gek. En wil je daar ook, uh, zeg maar, je geld mee verdienen later? Ja, heel erg graag. Ja. Ja. Ja. Zit er iets van bijvoorbeeld Idols... Nou Idols heb je niet meer. X-Factor of, of uh, uh, Voice uh, of Holland. Voice of Holland. Wil je daar een keer aan meedoen? Ik zou ik wel willen, ja. Want dat is wel een hele mooie stad, hè? Start maar als je doorkomt. Mijn door ouders uh, mijn houden we nu nog tegen hè? Ik ben nog te jong. Ja, je bent nu 13, hè? Ja, ik ben 13, dus Ja, ik, ik heb al een paar plaatsen. gezien, maar ik uh, factor voor mij van 13. Dus, uh. Is dat zo? Ja, ja vooral. Ah, ja, het is wel een mooie dus. opstap voor een uh, carrière, natuurlijk. Nou ja, te gek. Van harte gefeliciteerd. Heel erg bedankt. Terechte winnaar, wij hebben even staan ja. kijken en het was, uh, was heel erg goed. Ja. Vooral AIF ja. de Tiger vond ik ook erg erg knap hoe je dat deed, want het is natuurlijk wel een stoer, een stoer nummer. Gefeliciteerd nogmaals. En uh, dankjewel dat je even naar de studio wou komen. Ja, ja, dus waarschijnlijk horen we wat vaker van haar. Ik nee. hoop het wel. Als je nou ooit een keer single uitbrengt ofzo, laat het weten, hè? Of dat weten. Of je wil een keer doen. komen optreden hier. Ja. Geen enkel probleem, kom gewoon langs. Is goed. Brittany, dames en heren, dankjewel. Nieuwe muziek nu, de nieuwe van Jonathan Jeremiah. Zandvoort. I him play. I was like, Yo, who's that guy? Every 20 seconds, there was a new record. It was like I never heard anything like it. When I saw him playing for the first time, I knew everybody had to step up their game. He is the eclectic DJ. He influenced the whole scene, you know. This is the one guy who inspired me the most. Rayo is one of the other DJs. Zo, een beetje lekker. Lekker blaadje. Real El Canario. Hey Rudy. En International Style. International style. Ja, zing het eens. Volgende week. Gaan wij toch naar hem toe? We gaan volgende week naar het Free Festival en daar draait die Reo elke... Ja. Ik zeg eerlijk, ik vind hem toch een van de beste DJ's ter wereld. Dat komt omdat hij echt van die uh, disco-klassiekers uh, draait in zijn set. En dat vind ik zo, dat vind ik zo vet. En dan voor uh, de nieuwe single van Jonathan Jeremiah en Heart of Stone. En Jonathan stond gisteren bij het uh, North Sea Jazz Festival. Dat vindt ja. plaats in uh, Rotterdam dit gehele weekend... En uh, het was te gek hoor, hij speelde als een hit samen met het Metropool Orkest. En wat is die gast? Goed, Goed zeg. Ja. Zometeen gaan we even bellen met de Two Generations, organisator van Two Generation. Tom Ziekman heet hij. En we gaan er even over babbelen. Maar nu eerst, net hoorde je uh, Real Elke naar een internationaal stijl. Maar dat is afgeleid van deze plaat. Diana Ross, My Old Piano. MUZIEK <middels> het weer zo afkondigen. Goed, Goede Goeie plaat, Diana Rose. En uh, dat lijkt natuurlijk zei, op uh, Real El ja, International ja, international stijl. Ja, dat lijkt echt op. Die Real El heeft het namelijk ook geïnspireerd op, uh, op die van haar. Maar ook op een op op piano. Maar ja, dat is te gek. Namelijk sinds een show. Dan doet hij echt heel veel van die, uh, ja, van die dance uh, klassiekers. En uh, ja, dat, soort, dat soort plaatjes. En dat is zo goed, zeg. En dan mix hij dat door elkaar. Ik hou ervan, moet ik zeggen. Zometeen gaan we even bellen met de organisator van Two, uh, Two Generation, moet ik zeggen. Volgende week zaterdag is dat... Um, in, uh, bij Beats Club vroeger. En jij maakt op kaart. Hoe en wat hoor je zometeen. Dan naar LTD. Back in love again. Ik ben een beetje in de soul stemming vandaag, dat kan je misschien wel horen. Back in love. En wat is dit goed zeg, LTD! I'm back in love again. Even kort naar het wielrennen. Want vandaag uh, is natuurlijk vandaag een etappe geweest in de Tour de France. En het was uh, niet echt een hele goede dag voor de Nederlandse ploegen. Voor de Nederlandse wielrenners. Robert Gezing heeft in de etappe naar super ...behoorlijk wat uh, tijd verspeeld op zijn concurrenten voor het algemeen klassement. Uiteindelijk voor, uh, verloor de drager van de witte trui 1 minuut 8 op de groep met uh, favorieten. En nog meer nieuws, want Johnny Hoogeland verloor zaterdag zijn trui in de Tour de France... ...maar behoudt het vertrouwen in zijn eigen kunnen. Hij zegt, ik voel me heel goed jammer genoeg reed er al vroeg een uh, groep van negen man weg, maar die trui komt terug en als ik me zo blijf voelen. We gaan het uh, morgen zien en morgen is natuurlijk uh, weer een e uh, andere etappe en er zijn natuurlijk alle mogelijkheden open. En volgende week um, gaan ze eigenlijk wel echt beginnen met de bergen en het worden steeds meer. Tot natuurlijk de uh, Alpe de West en daar heb ik zin in hoor. Ja. Er komen mooi, een paar uh, moeilijke etappes staan natuurlijk de Col uh, de Tourmalet, een van de zwaarste etappen en natuurlijk de Nederlandse berg de Alpe du West. We blijven even in de soul hangen Franse soul wel te verstaan Alleen nu in het Engels Ben Lonke Lonkensoul Dit is Little Sister As we sit here It hurts me so There's no need to lie dear It's a BL So we both know, know. I can't remember How I've been Don't get And you've got to love, and that's for you, uh, Ben Lonko. Ciao. So, <laughs> Het is uh, kwart voor zes. Goedemiddag, dit is uh, Entertainment View. En uh, we gaan naar het volgende, want volgende week zaterdag, 16 juli om precies te zijn. Vanaf 2 tot 12 vindt bij Bitsclub Club uh, vroeger de eerste editie van Two Generation on the Beats uh, plaats. Aan de lijn hebben wij uh, Bas Dortmund. Goedemiddag. Hey en, uh, zeer, goedemiddag. Een zeer goedemiddag, hartstikke mooi. Bas, uh, jij bent organisator van, uh, van de uh, Two Generations. Ja, klopt. Ja. Ho hoe, uh, hoeveel is de editie is? Dit. Het is de, eigenlijk de eerste on the beach. Maar jullie hebben het ook op andere plekken gehouden, toch? Ja, klopt. Normaal het, uh, komt eigenlijk voort uit uh, ja, heel, uh, heel in de verte over 2001. Daar is het ook gewoon in de Velsen eigenlijk ontstaan. Ja. Uh, ja, sindsdien jaarlijks terugkerend. En vanaf 2007 meermalen per jaar. Eh, onder andere bij Snow Planet. Maar in Arnhem en zeker wel bekend waarschijnlijk eh, bij de Philharmonie ja. in Arnhem. Ja, klopt. En ja. Uh, bij Saplaza, hè? want daar hebben jullie het ook gehad, gedaan. Afgelopen jaar hebben we een, uh, voor het eerst een buiteneditie gedaan. Een open-air-versie. Dus een, uh, ja, dat hebben we toen inderdaad bij, uh, bij, de, uh, bij de Veerplas gedaan. Oké. Okay. En eh... Uh, ja, dat, uh, dat was de eerste keer ervaring met buiten en dat gaan we nu uh, herhalen bij Beach Vroeger, op het strand. Ja, en wat is er nog zo speciaal voor, voor uh, Two Generations? Uh, ja, het concept is eigenlijk, uh, uh, ja, om het uh, kort uh, uit te leggen, uh, een feest voor jong en oud van twintigers uh, tot zestigers, van Beatles tot Beach, ja, zo... Uh, ja, het is eigenlijk van jong naar oud. Het is echt een heel te gek feest. Want uh, Aldo, jij bent er wel eens heen geweest, hè? Ja. En uh, jij was er heel erg enthousiast over. Ja, klopt. Ik was heel enthousiast, ja. En uh, nu is volgende week zaterdag, 16 juli precies, zijn de eerste, eerste editie van True Generation on the beach, hè? Ja, klopt allemaal. Ja, ja, ja. Hoe, zal het, hoe zal het eruit gaan zien? Nou, het, uh, het, uh, het gaat wel beloofd. Uh, allereerst we uh, uh, natuurlijk een aantal uh, hele leuke artiesten, waaronder uh, Tom Particiteert Lennis Wat een gek. Die komt optreden. Uh, dan hebben we een aantal regionale bands. Uh, die sowieso kom ik optreden Pet band. En bent band Amsterdam weer. Okay. Uh, Hans Dilver is een vaste gast bij ons. Uh, die samen met zijn band eigenlijk uh, op het eind ook... Uh, in, uh, Iedereen op stel te zetten eigenlijk. Uh, Dennis van de Geest komt draaien, Ronald Molendijk. Ja, het is een uh, divers uh, programma voor uh, ieder wat wil. Kijk, te gek. Kaarten, waar zijn de kaarten verkrijgbaar? Uh, Makkelijkst via de website uh, www.toe-2 en dan generations.nl Oké. Okay. En nou heb ik begrepen, je moet me even corrigeren als het niet zo is, maar dat wij twee kaarten kunnen weggeven, hè? Ja, dat klopt. Uh, ja, de autentenluisteraar, die is, uh, uh, ja, daar, daar gaan we iets... Uh. Daar, daar gaan we twee tickets aan uitdelen Oké, okay, nou zullen we het zo doen De eerste luisteraar die belt Naar 023-573-1969 Dus 023-573-1969 De eerste luisteraar die belt Die kan die kaarten winnen Oké, okay, nou en... dan uh, ben ik benieuwd Oké, okay, te gek Dus volgende week zaterdag 16 juli Vanaf 2 tot, uh, tot uh, 12, 12 Bij Beach Club Vroeger De eerste editie van Two Generations On the Beach Goed. Bas, hartstikke bedankt Ja, graag gedaan En uh, ja, heel veel plezier natuurlijk volgende week wij we gaan er alles aan doen en uh, ja, ik moet zeggen het loopt uh, tot nu toe zeer verspoedig helemaal te gek. Als je het geeft dan gaan we naar de liefde huishand toe kijk helemaal te gek kaarten te winnen dus hier bij zie je even 023 573 1969 hartstikke bedankt en een hele fijne avond ook bedankt goed week verder hoi, hoi. ...van Alexis Jordan. En die heet... ...Good Girl. En daarvoor hoorde je de zin... Ik elke week in het weekend krijg van elk meisje... ...Don't Lose My name